Love and Spoonville. ja. en do you believe in magic? Geloof jij daarin? Hmm, ik wel een beetje hoor. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gezellig tot 12 uur op deze zondagmorgen. Lekkere muziek en ook een leuk onderwerp, want mensen gaan nog steeds naar de bibliotheek. Uh, wij stuurden onze razende verslaggever Jeroen van Gent naar de bieb. Hij postte zich daar voor de deur tijdens de regen van de week. En vroeg u waarom u nog naar de bibliotheek gaat en of u überhaupt nog wel gaat. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go Het resultaat van zijn posting voor de deur van de bibliotheek hoor je straks. Over een 20 minuten. Tot de tijd onder andere ABC en All of My Heart. wish upon a star if that Fighting for peace, caring about our loved ones, trusting ourselves, sharing our fears. Youngblood, hier bij GoFM en If Only I Could. En dan voor ABC, met een prachtige All of My Heart. Echt muziek om eieren bij te koken, heb ik dan het idee. Nou zit ik hier in de studio, dus wij koken hier helemaal niks. Ja, een beetje koffie, maar voor de rest echt niks. Oh ja, die geweldig gevulde koeken die zijn fantastisch. Nou, ja, daar heb je ook weer niks aan. En eigenlijk is dat ook niet goed voor de frisse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 Een van de mooiste nummers van Adele. En uh, ja, dat kan ook niet anders, want het past weer bij een James Bond film. Skyfall, dat weet je nog wel, ook alweer acht jaar geleden. En we zijn trouwens hier benieuwd naar wat de nieuwe James van Bond film gaat doen. Want het is wel een tijdje uitgesteld, geloof ik hoor. Maar ik geloof uh, de roddelbladen niet zo. Dus, mm. Bed hoorde je ervoor met Welles verliefd geweest, Ook van lang geleden. Gemaakt door de gebroeders Bolland en de drie gasten. Die heten helemaal geen BED. Die letters komen niet eens voor in de namen, zou je bijna zeggen. Maar wel lekker nummer uit de jaren negentig. Hier in de show. Tijd voor wat werk. Gewoon voor bed koffie. Lekker. Aquaviva. Poetas Andaluces. Que cantan los poetas Andaluces de ahora. Que miran los poetas Andaluces de ahora.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 Je sais fort où rien ne respire corps contre corps Ciel contre ciel La forêt se tord L'horizon soupire T'aimes sur les pires. Oh ja, Doré natuurlijk. Ja, dat is een uh, rare patata, zou je kunnen zeggen. Een aardappel, Doré. Het klinkt wel kruimig. En Aqua Viva hoorde je ervoor, met Poetas aan de um, loop. Komt u nog wel eens in de goede, oude en vertrouwde bibliotheek? Dat gebouw vol interessante leesboeken of wetenswaardigheden. Nou, Jeroen van Gent trok zijn regenpak deze week aan en wachtte buiten voor de deur op mensen die naar buiten kwamen of juist naar binnen gingen. Ja, naar de bibliotheek natuurlijk. Uh, ik, ik, wil, ik wil eens vragen, wat, wat leent u of leest u graag uit de bibliotheek? Nou, boeken natuurlijk. Uh, strips en science fiction boeken en Nederlandse literatuur. Uh, ja, boeken vanzelfsprekend. En ik uh, leen voornamelijk uh, boeken van Nederlandse schrijvers, dus Nederlandse literatuur. Omdat we, ik zit op een boekenclub en daar uh, moet ik iedere maand een boek lezen. En ik vind het een beetje begroterd om iedere maand te kopen. Dus die haal ik hier. Spannende boeken. Spannende boeken. Ja, trillers en uh, detectives en Eventueel informatieboeken over landen, vakantieboeken. Ik ben nu aan het kijken voor een uh, boek van Indonesië, maar dat kon ik vinden. Dus... Dan, heb nou. Wat leent u graag bij de bibliotheek? Dat weet ik niet. Ik heb nu kinderboeken gehaald kinderboeken. voor mijn zoon. Ja. Ja, Zij moet uh, het ziekenhuis in en daarna thuis. Dus daar heb ik boeken voor gehaald. Nou, ik was nu eigenlijk aan het kijken naar een informatieboek over Thailand. Dat is het enige wat ik eigenlijk aan het zoeken was. Ik lees niet zoveel, ja ik lees wel veel, maar niet direct boeken uit de bibliotheek en uh, geen, uh, geen videobanden. Dus kom hier, uh, kom hier niet zo vaak. Uh, ja, ik haal het voornamelijk voor de kinderen. Voor de kinderen. En op mijn kaart wat leesboekjes, wat leerleesboekjes voor mijn dochter. En zelf lees ik van een vriendin. <laughs> maar als ik daar doorheen ben, dan zal ik ook voor mezelf weer uh, ja, romans gaan uh, huren. Of lenen. Nou strips of zo of computerboeken uh, uh, yeah. ja, of computerboek of zo. Nou uh, liefst avonturen. Avonturen. Ja. Well, uh, nou, strips ook wel. Strips ook. Ja. Dan vraag ik uh, CD en video, die zijn hier te leen. Uh, leent u daar wel eens iets van? Uh, soms een video, maar dat is heel zelden. Nee, dat nooit. nooit. Nee. nee, heel zelden. Heel zelden. Ja. Hey. Ja, ja, regelmatig. Uh, uh, van CD's uh, veel popmuziek en af en toe klassiek. En uh, van video's uh, Nederlands verfilmde literatuur. Nee, ik heb het wel eens gedaan, maar uh, nee, daar kom ik verder niet toe. Nou, nee, ik nooit, maar mijn vader wel. Ja. Uh, nou, eigenlijk niet, nee. nee? Noo nooit. Nooit? Nee. Nou, dan, moet ik deur te vragen. Uh, dan is een heel belangrijke vraag, dat is, te, dat is de laatste. Dat is namelijk zijn boeken nu belangrijker of beter dan, dan uh, CD en video? Uh, ja, ik vind een boek lezen iets heel anders. Ja, je kunt niet met elkaar vergelijken, vind ik. Hè? Dat, uh, ja, ik prefereer een boek geloof ik, maar op zijn tijd een video of een cd vind ik ook heel leuk. Ja, ik, ik, ik, ik koop... Mijn uh, cd's koop ik meestal zelf. De keuzes hier wat beperkt. En boeken die, die lees je één keer uit en dan, uh, koop je aan, dan zet je ze weg. Of... En cd's die kan je altijd opnieuw luisteren. Dus die koop ik dan liever zelf en boeken die leen ik dan. Dat is makkelijker. Ja, boeken, daar heb je meer aan, vind ik. CD's, daar kan je naar luisteren, hè? maar een boek, zit je helemaal in natuurlijk. Daar leef je helemaal in mee. Hè? Zijn boeken nu, nu beter of belangrijker dan CD en video? Voor mij wel. Ja. Ja, want als ik een CD leen, dan vind ik. Uh, ja, die wil ik gewoon hebben dan voor mezelf. En uh, boeken die je. Uh, ja, als ze gelezen hebt, dan lees ik ze toch niet meer. Nou, nee, ik vind zelf de CD's en de video's de belangrijkste. Ja. ja, wel. <laughs> ja. Uh, nou, ik denk het wel. Want dan, want dan ben je eigenlijk echt bezig, bezig, vind ik. Ja. En ja, dat, en bij deze video's hang je maar een beetje op de bank ergens voor, zonder dat je eigenlijk bij oh ja, ja, ik weet eigenlijk niet precies, maar ik vind boeken veel beter wel. Goedemorgen met Alfred blokhuizen Ineens zag ik je lopen En ik dacht Oeh, oeh Ik was meteen Om boven En jij om de Oeh, oeh En we liepen samen verder En ik dacht Oeh, oeh Was bij ineens zo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 wel eens dat je bij bepaalde muziek gewoon jezelf hartstikke gelukkig voelt. Een belletje bij je laat rinkelen waarvan je denkt, hmm, wat een leuke tijd. Nou, dat heb ik nu met deze van ELO, Electric Light Orchestra Last Train to London. Er zijn een paar andere uitvoeringen van, die zijn ook wel leuk hoor trouwens, maar deze is toch echt de beste. En bij Nielsen en Miss Montreal krijg ik ook altijd een blij gevoel van in de buik. Je hoorde van ze, hoe... Het allemaal bij jou Go FM op deze zondagmorgen. Even iets anders, een beetje stevig werk van de Marmolede.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 Een beetje in een luie bui zou je kunnen zeggen, daarom een lekker lang nummer. Ja, de extra lange versie van Copacabana van Barry Manilow hier in de show, maar beleid ervoor met stevig werk uit 1967. I can see the rain past wel bij de dag van vandaag en het seizoen, natuurlijk. Ja, want er wordt wat afgeregend. Um, oh, dan tot tegen 12. Hè? Schiet lekker op. het Sponsley is ook al uh, aangekomen. En die gaat straks uh, je oren verwennen met uh, lekkere muziek. Hier zo bij GoFam. Dus stay tuned. Ik heb nog wel wat moois voor je hoor. Dus blijf ook naar mij luisteren. Loop niet weg. Want ik heb bijvoorbeeld hier Bob Marley en zijn Wailers. Een Stirred it up. herinneringen. Deze van Bob Marley en de Whalers. Voor mij althans wel. Ik weet nog dat ik hem veel draaide in de Image Club, in de Nieuwe Diepstraat, in de Teneuzen. Ooit, ooit, ooit. Ja, is natuurlijk al lang afgebroken, die tent. <laughs> maar ja, het blijft wel een mooie herinnering. Um, het is het einde van de show. Jammer. Ik heb nog heel veel moois op de playlist staan, maar kom er niet toe. Helaas. Het is niet anders. Tot de sluit van de show. Van Morrison, The Bright Side of the Road. Om lekker vrolijk af te sluiten. En ik dank je weer voor je gezelschap. En als het een beetje mee zit, dan zit ik hier volgende week zondag weer in de studio. Zo rond een uur of tien. En dan heb ik weer lekkere muziek voor je. En uh, gezellige informatie. Dus stay tuned bij GoFM. Zeker zo meteen na het nieuws. Want dan zit hier Johans Ponselet. Fijne dag. Love me summer.